Like that one there good job I'll leave this one over here for you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 Uh, waar gaan we het over hebben? Uh, wat wil je, waar wil je mee beginnen? Zullen we met corona beginnen? We beginnen met corona. En uh, discriminatie rondom de Chinezen? Ja, dat, uh, want dat is natuurlijk, uh, luisteraars, uh, dat heeft u vast wel gelezen... Uh, dat er nogal wat uh, meldingen zijn geweest, als ik het goed begrepen heb, uh, over discriminatie. Uh, een petitie is er geweest. Oh, is er is zelfs een petitie geweest. Oké, okay, dat, dat wist ik niet. In want er eind. was iemand die had een carnavalsliedje bedacht dat het...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 Het, ik was een van de weinige blanken dan. Ja. Dus me ook een beetje in de minderheid. <laughs> ik werd heel liefkoosend een eitje genoemd. Dus oh, wij ja. zijn bananen. <laughs> dus geel van binnen, wit van buiten. Mm -hmm. Maar... Um, ja, dat vaak niet gehoord op kut Chinees. Uh, ja. Dus ja. Ja, ik wist dus niet dat de... Um, dat er zoveel discriminatie naar Chinese mensen was. Um, ik had toevallig net een heel mooi boek erover gelezen. Toen is het niet...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 Oké. Okay. Ah, <laughs> ja, de... ja, nou ja, goed. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen, dames en heren, als u echt bang wil worden. Ne de Nederlandse staat luistert toch 80% ja, van de 100%. telefoongesprekken af. Niet dat ze het allemaal. Uh, uh, en, hoe Google. Heet het? en Google. Google ja. luistert ook alles Kap, af. Ja, dat, uh, dus we zijn, uh, En dan zijn we weer terug in China. <laughs> <laughs> Daar heb je helemaal geen uh, vrijheid. Uh, wat ik, mij wel verbaasde was. Uh, dat hoorde ik van de week. Dat had, heeft niks met de discriminatie te maken. Maar.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 Ja, dat zou kunnen. En zoveel Chinezen zijn er niet meer, hè? Er is een prachtig boek over ja, over de ik. oorspronkelijke... Daar <laughs> heb ik dus een boek over gelezen, ja. over dat die originele... Kijk, dat, dat verdwijnt allemaal, omdat die nieuwe generaties dat niet over willen nemen. En het is natuurlijk ook niet meer rendabel met al die all you can eat en nee. vreedschuren en... Waar trouwens wel heel vaak Chine Chinezen achter zitten. Ja. De wok-restaurants zijn nou, ook... Nou, daar vergis je zo'n zin, hè? Ja, ja. Dus zijn er zijn geen Chinezen ze Zijn Japans? Nou, sommige. Nee, ik ken een restaurant waar een Marokkaan. Jij, ja. man achter. Dat, ja, weet je, het, het is, Die zitten. In, ja, goed, de meeste pizzerias ik, zijn ook van Marokkanen. Maar, ja, nee, maar ik Marokkaanse je echt, mensen ja. of, uh, met de afkomst ja, van dat afkomst. Je niet, Nee, ik mag niet generaliseren. niet generaliseren. Nee, maar ik denk dat je daarin vergist. Ja. Er zijn natuurlijk wel. Het is, er zijn nog wel uh, jongere generaties die het doen. Mm -hmm. En het zijn ook echt wel hele hardwerkende mensen. Um,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 Niet? Een vegetarisch restaurant bedoel je? Ja, dat hebben we ook niet. Nee. We hebben ook niet een plek waar je gewoon sapjes of zo of smoothies. Nee, klopt. Die hebben we niet. Maar we hebben wel 60 pizzeria's. Ja, dat, uh, en, en we heel hebben veel geen McDonald's. Rond. En we hebben geen Starbucks. Uh, hebben McDonald's geen... hebben we gehad. Ja. <laughs> Die is weg. Ja, dat is wel een hele leuke verhaal <laughs> dat, over. Ja, uh, uh, yeah, nee, klopt. Dat hebben we niet. Nee. <laughs> nou, we gaan uh, zo door met het volgende onderwerp. Nee.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 Bring back memories, bring back your. Ja, dames en heren, daar zijn we weer op onze verjaardag. En we gaan het hebben over de Crampri. <coughs> en dan over de neveneffecten van de Grand Prix. Want wat is namelijk zo? De wethouder. Nou ben ik haar naam even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 Moet ik een dag werk nou, ik denk in geld, geld missen? Ja. En met mij heel veel mensen van ja. ons. Ja, maar wordt dat gecompenseerd? Hoe, hoe gaan we en dat ik doen? heb niet eens een kaartje kunnen krijgen. Moet je nagaan. Maar, <laughs> maar heeft ook geen geld voor. Dus nee, maar goed. Het. Mochten mensen nog een kaartje over hebben Bastiaan? Gratis. <laughs> Meld je aan. Nee, maar goed. Het gaat mij erom. Jawel, je, je, ja. mag, je mag donderdagmiddag... Oh, sorry, ik heb mijn vinger te yeah. Je mag, mag donderdagmiddag op het evenemententerrein op... als bewoner van Zandvoort...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 Oh, oké. Okay. Dus met de fiets moet je... Dus dit is zo'n... Een scooter is te breed waarschijnlijk. Ja, een scooter ja. is te breed om tussen die dingetjes door te gaan. Ja, dat komt omdat je officieel ook niet op het vis visserspad mag komen met... Uh, nee, maar goed, je bent slechterbeen. Je hebt een scooter, je hebt een scootmobiel. Ja, een scootmobiel kom, komt er dan ook kan niet, tussen dan door dan niet in? tussendoor. Kan er ook niet tussendoor. Dus hoe dan? En dan nee, je kan je niet over het spoor. Nee, dus dan... Je moet... Je,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 Ik weet niet of daarover Moet die dan dwars is. door die mensenmassa? Wat, wat een evenement. Wat gaat zo'n parkeerbeheer. Of een parkeerbeheer, Zo'n handhaven. Gaat hij dan zeggen: nee, stop, u mag hier niet door, want dit is een evenemententerrein? Ja, ik heb nee. het wel eens gehad met, uh, met de Max Verstappen dagen. Ja. Dat ik met mijn scooter omhoog ging en dat ik daar gewoon doorheen wilde. Ja. Dan staat zo'n mannetje: ho, stop mag niet. Dan zeg ik: ja, maar ik moet daarheen. Ja. Ik moet daarheen. Ik moet oversteken. Maar ja. wat gaan ze doen? Wat gaan ze met de rand weer doen?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 I made a kiss of real. This not the Molly, this the boo. Ain't no coming back from here. Little life, a lot familiar. It's so much gain that I can't see it. Turn it up till they can't hear. Running, running around for the thrill. Uh, it's my life I did not choose. I've uh, been on this since we was kids. Uh, I fill my mind up with ideas. Case is huge. She, she, she fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. I'm not Ja, dames en heren, we gaan uh, nog heel even het mobiliteitsplan uh, van de Grand Prix even doorspitten. Want die hebben we gevonden natuurlijk op internet. Uh, en dan kunt u straks uh, meer van ons verwachten. We gaan zo natuurlijk nog even naar het nieuws. Maar u kunt nog steeds blijven reageren via 023-573-0393. Of uh, een Facebookberichtje via Zandvoort aan het woord. Of natuurlijk via redactie het ZFM Zandvoort. Tot straks.